Dit van der Linde met het NOS-journaal. Houthi-rebellen hebben in Jemen meerdere invallen gedaan bij kantoren van VN-organisaties. Het gebeurde in de hoofdstad Sana'a, onder meer bij UNICEF en het Wereldvoedselprogramma WFP. De Houthis hebben zeker één medewerker van dat programma gearresteerd. WFP en UNICEF melden dat er met tien medewerkers nog geen contact is geweest. Ze vrezen dat ook zij zijn opgepakt. In Jemen, waar een burgeroorlog woedt, hebben de Houthis Sana'a in handen. De slachtoffers van het dodelijk verkeersongeluk in Geleen vanmiddag zijn een 24-jarige man, een 19-jarige man en een meisje van 15. Ze komen uit Geleen en Buchten. De botsing tussen een scooter en een motor gebeurde op de doorgaande weg. Twee van de slachtoffers waren op slag dood. De derde slachtoffer is nog gereanimeerd, maar te vergeefs. De toedracht van het ongeluk in Geleen wordt nog onderzocht. Noorwegen koopt zeker vijf fregatten om de marine te versterken. De schepen worden gemaakt door een Brits consortium voor ruim 11 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen kondigen ook aan nauwer samen te gaan werken om de zeeën te verdedigen tegen Russische dreiging. De nieuwe fregatten zijn goed in het vinden en vernietigen van onderzeeboten. Ook kunnen ze helpen met luchtverdediging. Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Nederland... achter McLaren-coureur Oscar Piastri. Lang leek Lando Norris tweede te worden in Zandvoort... maar kort voor de finish viel hij uit met een olielek. Isaac Hadjar werd verrassend derde. De Fransman pakte zo zijn eerste podiumplek in de Formule 1. Voor Norris is het een harde klap in de strijd om de wereldtitel. Het gat tussen leider Piastri is vergroot van 9 tot 34 punten.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 Met nu. In gesprek met... In gesprek met en ik ben Benno Veugen. In deze radioshow praat ik met Fred van den Broek. Fred is een goede bekende van radiocollega Rob Harms en mij, omdat hij diverse keren te gast was in het programma Zandvoort op zaterdag. Ik was Fred een beetje uit het oog verloren toen ik in juni 2025 een wandeling maakte door mijn woonplaats Heemstede. Ja, daar liep een man met een hond en tijdens het passeren keken we elkaar aan. En ik was stom verbaasd. Fred, hoe is het mogelijk? En Fred van Broek, ja, ik dacht dat hij namelijk in Wormerveer woonde. Maar goed, we raakten aan de praat en de afspraak voor dit interview was dan ook zo gemaakt. Ook bij Fred beginnen we bij het begin. Waar stond zijn wieg? Brabant. Brabant? Ja. Oeh. De mooie provincie. Ja. En waar in Brabant? Woensdrecht. Woensdrecht. Ja. En ten opzichte van welke grote plaats is dat? Dat zou ik je niet kunnen vertellen. Oh nee. Dat heb ik allemaal niet bijgehouden. Oh nee. Ja. Ja. Maar dat was ook heel kortstondig, hè? want mijn ouders die kwamen en die zijn Haarlemers. Oké. Okay. Dus het is dat mijn vader bij de justitie werkt, dat hij daar tijdelijk even werd geïnstalleerd. Oké. Okay. En heel kort daarop was ik weer in Haarlem. En daar ben ik eigenlijk gewoon getogen. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Je bent ja. toevallig geboren in Moesdrecht. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus eigenlijk een getogen harmer. En de regio, uh, bij mijn weten, wel even verlaten. Want je bent nog een tijdje boven het kanaal geweest. Hè? Ja, ja, meerdere keren. Ook ja. weer wederom door het werk van mijn vader. Oh. En uh, ook in het oosten van het land gewoond. Almelo, Enschede, Borne. Zo? Ja, ja. En okay. in totaal eigenlijk door dat soort werkzaamheden... In mijn leven, zeg maar zo'n 52 keer verhuisd. Zoek, Fred. Ja, ja, ja. Ja, ja, het was echt zo'n beetje het flipperkast Ja, ja. Je kwam wel veel plaatsen ja. natuurlijk binnen Nederland. Ja. Ja, dan heb je ook op een andere manier weer contact met uh, de omgeving, met uh, de dialecten, de cultuur. Oh ja, ja, en, ja. Want zoals de tukkers, die zijn natuurlijk op een andere manier uh, heel Noors. Wat ze dan ook weer vertellen over de Haarlemmers, die dan weer een bepaalde attitude hebben. De stugge Haarlemmers. Ja. Ja. Dus, dus vandaar dat ik eigenlijk als een flipperkastbal overal in gemeentes ben geweest. En uh, ja, dat maakt mijn werk nu wel een stuk makkelijker. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we het ook straks uitgebreid over hebben. Die, uh, wat deed je vader voor justitie? Die begon zeg maar als eigenlijk werkmeester op de afdeling gedetineerden. En dan ga je het werk wat gedetineerden kunnen uitvoeren voor fabrikanten om een zakcentje te verdienen, uh, begeleiden. En later is hij eigenlijk doorgestoten om al dat soort werkzaamheden voor alle ja, gevangenissen, penitentiaire inrichtingen binnen Nederland, te gaan verzorgen. Dus die ging naar grote fabrikanten toe om te vertellen dat ze hele mooie werkplekken hebben, gemotiveerde mensen. En dat bijvoorbeeld een, een, een horlogefabrikant, Surel... Al zijn horloges zou kunnen laten uh, monteren en fabriceren binnen het gevangenisketen. En waren ze ook gemotiveerd of was het een verkooppraatje? Nee, nee, nee. Kijk, als je dan een lange tijd binnen zit, ja? dan wil je wel wat te doen hebben. Oké. Okay. En in Ede dan ga je op een bepaalde manier iets met handvaardigheid in en heel erg leuk vinden. Of een richting inkiezen. Ik heb ook meegemaakt dat hij dan eigenlijk weer de, de, de vooraan de wieg stond van alle vis. Koffertjes met stoeltjes, wat nu tegenwoordig heel gewoon is als je gaat vissen, dat je denkt: hé, hey, dat koop ik, mm. dat, dat bevalt me wel. Maar in die tijd heb ik het over de jaren zeventig, was dat nog niet zo. Mm. En dat waren ze dan aan het uitdenken en dat gingen ze samen met de fabrikanten kijken. Van oké, okay, dan hebben we een afdeling die maakt alleen de zitting, de andere afdeling die maakt alleen de laadjes, de andere die maakt alleen maar weer de compartimenten voor in de laadjes. Ja. Nou, en zo hadden ze een heel productie. Uh, ...proces zeg maar, ontwikkeld. En dat werd dan uitgerold. Ja, dat, dat snap ik. Maar een, een horloge in elkaar zetten... ...dat is geen sinecure, denk ik. Nee, dat dat nee. is wel als specialisten werken. Uh, klopt, maar dat is dus eigenlijk weer... ...als we gaan kijken wat dan weer... ...voor gedetineerden... Uh, ...qua werkzaamheden zouden zijn... ...is eigenlijk het volledige digitale binnenwerk... ...in een... ...in een kastje plaatsen waar dan weer een, een armbandje aankwam of andere zaken, dus eigenlijk het, het bouwpakketje in elkaar zetten. Ja, ja, ja, ja Dus niet ja, echt ja, ja. het uh, specialisatie ja, ja. om te zeggen we gaan met veertjes en radatjes werken of met een digitaal. Nee, precies. Ja. Ja. <laughs> ja, dat dat gaat een beetje ver. Ja. Heb je je vader wel eens uh, heb, je, heb je wel eens gemopperd dat je vader weer thuis kwam met een mededeling vrienden uh, uh, vrouw kinderen we gaan ja, weer verhuizen. Ja, ja. En dat is dus eigenlijk meer in de tienerjaren dat je dus ook hecht aan bepaalde vriendschappen, ja. omgeving, school of andere zaken. En dat het dan weer was van jongens, we gaan uh, over zes maanden gaan wij weer naar een andere regio. Dat ik het dus, soort van nou luister ah, ik ging mijn bed niet eens meer in elkaar zetten. <lacht> ik, had, ik, had, ik, had, ik had zeg maar zo'n zo ombouw met een bokspring erin. Ja. Dus ik, uh, ik liet alles staan en ik ging er gewoon op liggen. Ja. De verhuisdozen, ik ging het niet eens meer openmaken. Ik pakte eruit wat ik nodig had op dat moment. En het was toch uh, over zes maanden weer inpakken ja. en vervoeren. Bij een normale gezin. Uh, ja. bij de uh, een woonwagen kunnen nemen. Dat, klopt, dat, Klopt. Ja. Maar dat soort dingetjes. Ja. Dat je denkt van pot, en, en je moet maar weer weg. Ja. Ja, en dan is het in die tijd hadden we nog niet beschikking tot social media, nee. telefoons, appen. Hè, dat moest toch allemaal via een briefwisseling. Ja, ja, ja, ja, ja, precies, precies. En, en het gezin waar je uitkomt, vader, moeder en nog broers en zussen? Ja, drie zusters, allemaal boven mij. En uh, ja, natuurlijk word je dan eigenlijk een beetje opgevoed als vier moeders. Ja. En in die tijd was het ook heel gebruikelijk dat als jongste kind kreeg je altijd de kleding van de iets oudere, De afdankertjes. Oh, een beetje ja, lastig als je een jongen bent. Eh. Dat bedoel ik. Dus als hun dan weer zo'n leuke bandplooi uh, ribfluwelen broek hadden. <lacht> dat je denkt van ja, dat is leuk voor een meid. <lacht> ja. Maar niet voor de jongen. Ja, ja, ja, ja. Dan was je te wel de jaak. Ja, ja, precies. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar hoe heb je dat gedaan met school dan? Het is uh, steeds wisselen van school, uh, ja. lagere school en daarna? Ja. ja, ja. Kijk, dat is dus ook weer een dingetje. Uh, je kan je dus niet vastbijten in iets. Nee. En dat is dus ook weer uh, bepaalde achtergronden van hoe is de omgeving. En als we dus bijvoorbeeld gaan kijken naar Almelo en Enschede. Ja, het is natuurlijk uh, een heel ander soort gehalte waar ik dan vandaan kom. Uh, dan botst het af en toe. Ja. Dus dan ben je niet gefocust op je opleiding. Dan ben je weer bezig met van wat kan ik nu nog meer. Hmm. Dus uiteindelijk had ik naar school gemoeten. Maar ja, ik ging werken bij de lokale discotheek. Oh ja, oké. Okay, okay. Dus dan denk ik ook van ja, dat was meer mijn feeling. Ja, ja, ja. ja, ja. En zo heb ik dat ook met andere werkzaamheden gedaan. En, maar je komt niet in de problemen door uh, uh, de dus leerplicht. Ja, deels wel. Maar uiteindelijk gaan ze kijken van, ja, wat scheelt er dan met die jongen? Mm. En dan komen ze erachter. Ja, je zit eigenlijk hier heel kort. Zometeen ga je we weer naar een andere gemeente of regio. Dan ga je weer ergens aanmonsteren. Maar uh, ja, de opleiding is niet overal. Ja. Of op de manier hoe het hoort gegeven te worden. Dat je zegt, nou, hier heb ik voor getekend en aangemeld. Ja, ja, ja. ja. Yes. Nou, en dat ging een beetje botsen. Dus ik was ook wat uh, vroeger van school af ging eerder werken hmm. nou en dat soort dingetjes dat heb wel gezorgd dat ik uh, ja uh, 13 ambachten heb gehad ja geen 14 ongelukken neem ik aan nee nee nee nee ik ben wel goed terechtgekomen. Ik kan het terecht gekomen zeggen, ik goed He? op mijn pootjes Uit mijn Peaceful Radio tijd. Jim Ottaway uit Australië is er zo één. Hij stuurde zijn nieuwe album Cosmic Odyssey. Van het heelal terug naar aarde, waar ik in gesprek ben met Fred van den Broek. Die als kind meer dan 50 keer verhuisde door het werk van zijn vader. Daarom de volgende vraag. Heb je wel eens de wens gehad dat het anders was gelopen? Want niet veel kinderen maken dit mee. Nee, nee. Ik heb dus wel weer een mooi voorbeeld gehad aan al mijn vrienden, kennissen, familie. die dus wel gewoon op de plek waar ze waren geboren, getogen... en het huis verlieten bijvoorbeeld... dat ik dus dan wel heb gezien van hoe zou het zijn... als ik gewoon in één plek, in één straat... mijn hele jeugd had doorgemaakt. Ja. Uh, dan moet ik zeggen, dan ben ik toch weer blij... met de route die mijn vader en moeder hebben gekozen... Want ik heb heel veel gezien. Ik heb heel veel verschillende cultuurtjes. Andere achtergronden van mensen mee mogen maken. Uh, hoe het per regio alles is ingericht. Ja, want dat is ook per regio. Ja. Hebben ze een eigen beslissing. Ik snap heel veel daardoor. En dat had ik dus niet gekregen als ik op één plek alles had moeten ontdekken. Ja, logisch. Ja. Het, het heeft je eigenlijk weerbaar gemaakt... Nou, buiten weerbaar ook nog een beetje meer inzicht... en nog meer standvastig in hetgeen wat je wel en wat je niet wil. Oké. Okay. Hm. Dat is eigenlijk ook weerbaar. En dat is dus juist ook een heel mooi onderdeel van weerbaar. Dat je weet al van tevoren, uh, je gevoel is anders... Je kan er anders inschatten. Ik moest natuurlijk als uh, een soort chameleon meekleuren... Ja. in elke andere gemeente om binnen dat plaatje te passen. Ik heb ook zelfs meegemaakt in Almelo. had ik eigenlijk bijna, ja, niet door mijn uh, uh, toedoen... maar omdat ik gewoon uit het westen kwam... dat dus de tukkers, ja, die wilden dat niet. Wat moet je met zo'n soort... Ik werd dan de Amsterdammer genoemd. Wat moet je met een Amsterdammer in, uh, in Almelo, in Tukkerland... Dat willen we niet in onze buurt. Niet ah, ja. over de grotere gedeeltes van Omelo, maar meer de kleine achterplaatsjes. Dus je werd gepest? Ik werd niet alleen maar gepest, ik werd elke dag opgewacht. Oh. En uh, dan is het ook zo, in de wijk waar ik woonzaam was, in Schelfhorst, heb je vanaf de woonwijk om naar de stad te gaan. Of naar school. Daar zat een bos tussen. En ik moest elke dag dus door dat bos heen. Om naar de andere kant te komen om daar mijn zaken te doen. Of ja. opleiding of hè, winkelen. En dan stond daar gewoon weer een groepje jongens te wachten op die Amsterdammer. om hem eens een keertje eventjes een flink pak rammel te geven. Jezus. En ik heb het een aantal maanden volgehouden. door steeds maar weer of een omweg te nemen. en steeds ook maar tegen ze in te praten. Ik kom hier niet voor, ik zoek geen ruzie, ik wil gewoon naar school, ik wil gewoon mijn weg voortzetten of vervolgen. Ja, en het werd dan tegengewerkt. En dan, uh, ja, dan moest je weer eventjes uh, afweren. Ja, ja, ja, ja. Totdat ik het zo zat was. Toen heb ik het omgedraaid. Toen heb jij hun opgewacht. Toen ben ik uh, als eerste het bos ingegaan. <lacht> oké, okay, dus jullie willen naar deze plek om mij daar weer op te wachten. Nou, voordat jij je voordeur verlaat, sta ik al aan de rand van het bos. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar dan wel met de melding van, weet je het zeker dat je er nu nog wil? Want ik ben lief geweest. Ik ben aardig. Ik heb jullie alle kansen gegeven. Ik kom nog steeds mijn hand uitstrekken om een vriendschap te maken. Hmm. Ja, en dat uh, werd zelfs tot in de het café waar we gingen biljarten. Want ik had ook daar wel vriendschappen opgebouwd. Ja, daar, daar, daar werd het gewoon dat ik omringd werd door een groepje van vier, vijf man. En die begonnen lekker die biljartballen over de tafel heen te gooien en te doen. Zodat je steeds je spelletje niet kon doen. Ja. En te irriteren. En dan uh, kom maar mee naar buiten. Kom maar mee naar buiten. Nou ja, en uiteindelijk ja, moet je toch eens een keertje je tanden laten zien. Van nou, jongens, ik ben zo lang beleefd geweest. Alle etiketten heb ik uit de kast getrokken. Ja. Ja, nu moet ik alleen maar één ding doen. En dat is gewoon: kom op voor jezelf. En pik niet dat je elke keer weer dat uh, pispaaltje bent. Ja. Maar. Uh, ik weet, wij, wij, wij kennen elkaar door dit radiostation, ZFM Zandvoort. En we mm. hebben al eerder in programma's gesproken. En jij vertelde toen dat je de nodige verdedigingssporten uh, beoefent. Of uh, ja. uh, vaardig bent, laat ik het zo zeggen. Maar was dat in die tijd ook al zo? Ja, zeker. Oh, ja. ben je daar zo jong mee begonnen? Ja, ja. vanaf mijn uh, negendste levensjaar is onze hele familie, dus ook een, ook een sportieve familie, was het altijd van je moet iets doen. Mm. Of het nou voetballen is, gitaarspelen of een verdedigingssportje, je moet iets gaan doen. Punt. En uiteindelijk waren we met de hele familie op uh, Pinjak Silat, een Indonesische oh, ja. vechtsport. Dat is een pittige hè? Ja, en daarna zijn we met z'n allen ook nog naar Koshinki Karate gegaan. En uiteindelijk, ja, dan krijg je de zusters, die gaan een, een vriendje krijgen. En ik begon door te gaan in martial art, want ik had mijn uh, missie wel gevonden. En zo ben ik naar boksen en andere vormen van karate gegaan. En zo kwam ik natuurlijk met meerdere sporten in aanraking in sportvrienden en vriendinnen. Ja. En ook van die competities die je erbij hebt of seminars. Ja, dus, dus ja daarin ben ik eigenlijk heel breed georiënteerd gaan worden. Hmm. Van ja, alleen karate is wel leuk, maar... Dat is niet alles wat ik leuk vind. Oké. Okay. Uh, dat, dat Pinchak Silat, Indonesische stijl, geweldig. Ja. Maar ik wil meer verkennen. Ja, ja, ja, ja. En zo kwam ik dus bij allerlei verschillende soorten mee. Jij ja, was spullen. heel leergierig eigenlijk ja. op, op uh, vechtsporten. Ja, ja. En dan eigenlijk meer niet het, de uiting van het vechten van de sport. Mm -hmm. Het vechten of verdedigen. Maar meer de filosofie erachter. Ja. Want het is ooit bedacht. Het heeft ook een bewegingsleer. Dus ook weer voor gevrichten, botten, spieren. Eh, hersentraining. Eh, want je moet wel bijvoorbeeld als je uit een schrikreactie iets gaat ondernemen. Is het wel handig dat je het vervolg daarna weet. Hm. Eh, want je kan ook bijvoorbeeld opzij springen als iets valt. Ja. Maar je kan ook opzij springen als iemand een aanval doet. Ja. Maar gezien dat de lichaams eigen reflexen vaak tegen je werken. Hm. Dus als iets valt loop je eigenlijk daar naar het gevaar toe. Terwijl je misschien een stap heel anders moet zetten, waardoor het niet op je valt. Ja. En dat heb je ook bijvoorbeeld, ik ben aardig gespecialiseerd in mesverdediging. Oh. Dus een aanval met een mes. Oh. Uh, dan gaan de deelnemers die ik train, of mensen waarover wij lezen, zoveel keer gestoken of anders. Ja. Die maken net die eigen reflex van het lichaam, waardoor ze toch nog in conflict komen met het mes. Mm. Dus je wordt geraakt. En dat is dus ook hetgene geweest dat ik al die sporten heb zitten bekijken. Na een aantal jaren erachter kwam van... ja iedereen predicteert dat zijn eigen systeem waterdicht is. He, bijvoorbeeld kung fu. Ja, wij kunnen alles oplossen met kung fu. Ja. Is niet zo. kraftmaga maga, Israëlische sport. Fantastisch. Ja. Oh, die schijnt ook snoeihard te zijn. Hè? Snoeihard. Ja. Uh, zou je dat doen als burger... en het is het moment dat je voor jezelf op moet komen... dan zeg ik, ala. Maar ben jij een vaktechnisch professional, politie, handhaving, beveiliging... dan kan je niet alles gebruiken wat daar wordt aangeleerd. Want je hebt meteen eigenlijk de rol aangenomen als agressor. Ja. Je hebt iemand zijn keel heel hard dichtgeslagen... Nou, dat is maar door die niet... kan sterren natuurlijk. Juist. Du dus er zijn, uh, op een gegeven moment heb ik dus al die sporten naast elkaar neergelegd. Toen heb ik er, vandaar dat ik dus ook aardig wat diploma's heb. Ik heb er inmiddels uh, vanaf mijn negende levensjaar, niet dat ik meteen begon als leraar hoor. Nee, maar niet. opgebouwd tot nu, 57 jaar, 22 diploma's van 22 verschillende martial arts. Jezus. Ik heb daarbij alles zitten ontleden van... oké, okay, wat ga je doen als eerste? Wat kan je doen als burger? Wat kan je doen als uh, professional? Daar heb ik een systeem van gemaakt. Om alle top vijf eruit te halen die je per direct kan inzetten. Wat je niet jarenlang hoeft te leren om dat eigen te maken. Hmm. En dat je altijd als professional je pas behoudt. Omdat je juist reageert en niet doorslaat naar... toch dat tikkie te hard... Of te vaak of te lang. Ja, ja, ja. Dan ja, ja. komen we weer bij proportionaliteit. Ja, ja, ja. Van, je mag jezelf wel verdedigen, maar het is niet de bedoeling dat jij zo geleerd en getraind bent dat je daarna de, de persoon staat af te matten en dat die afgevoerd kan worden met een ambulance. Ja. En dat aan de, in... de barming ligt, bij wijze van spreken. Precies, dat ja, gaat ja. het om controle. Ja, precies. En fixatie. Voor deze uitleg. Dus ik begrijp dat er uh, uiteindelijk uh, vier Almeloze of Enschedeze jongens uh, een, een klein tot flink pak slaag hebben gekregen. Nou, dat, dat is juist wat je verwacht. Ja, maar als je. Dat proefde ik een beetje in je, je ja, verhaal. Want ja, ja, je kon ja. geen kant meer op. Ik kon geen kant meer op. Ik moest mezelf aardig verdedigen. En verdedigen, dat uh, kan je ook door niet te slaan. Verdedigen is natuurlijk ook weren. Nou, in het politiegedeelte hebben we weer blokkeren en ontwijken. Dus dat betekent op het moment dat je geslagen wordt... kan je proberen ergens naartoe te bewegen waardoor je net ontwijkt. Je wordt niet geraakt. Ja. Of je wordt net aan toch nog geraakt... waardoor je een arm of iets ertussen moet zetten om het te blokkeren. Hou je het tegen. Nou, en dat is dus eigenlijk... Op dat moment zat het al zo in me. Omdat ik wist, ik kan best wel wat. En ik kan best wel wat uitdelen. Maar als je daar nog langer moet vertoeven... Dan is het niet handig om het gevecht aan te gaan. Want escaleer je het voor de volgende keren. Dan gaan ze misschien nog meer vrienden erbij halen. Ja. Of misschien dat ze iets ter hand nemen. Een stok, een paar, ja. een fietsketting of iets. Of je zorgt dat ze je ze zo in de tang hebt. En bij hun kladden kan pakken. En dat ze niet los kunnen komen. En dat je ze heel rustig gaat vertellen dat dit niet je wens is. Dat je met rust gelaten dient te worden. En dat een opvolgende keer, een volgende keer die je opvolgt. dat je iets meer gaat uitgeven of uitdelen. Nou, en dan krijg je een stukje respect. Want dan weten ze van: oké, okay, ik heb me gelijke gevonden. Dit gaan we niet meer willen. Ja, en dat pas ik tot de dag van vandaag toe. Ja. En dat heeft toen ook gewerkt. Ja. Ja. Maar hoe was dat voor jou? Misschien was dat je allereerste keer dat je na al die trainingsjaren het daadwerkelijk in de praktijk moet toepassen. Dat, dat lijkt me toch wel uh, heel erg spannend. Ja en nee. Uh, mooi dat je dit vertelt en aanhaalt. Dan hebben we het over een jongeman die 16, 17 jaar is op dat moment. Maar ik ben eigenlijk al vanaf jeugd. Van school, lage school tot wat hoger. Uh, tot mijn dertiende ben ik gewoon dagelijks gepest, getreiterd, genard, uitgedaagd, geslagen. Mm. Door de omgeving waar ik ben opgegroeid. En dan heb ik Omdat al... je een vreemde was? Nee, nee. Uh, ja, eigenlijk wel. Want ik kwam natuurlijk uh, uit Brabant. Maar ik heb mijn jeugd in Haarlem uh, uh, zeg maar, uh, gedaan. Mm. Uh, daarbij woonden wij in Schalkwijk... En dat was dan niet het leukste gedeelte van Schalkwijk. Dus daar zat echt wel weer de rotzakjes, de boefjes. <laughs> en die waren allemaal wat ouder als ik. Ja, ja. Ja, en die begonnen natuurlijk hè, als 16, 17-jarige een jongen van 9, 10, 11 jaar hm. steeds maar weer uh, te schoppen te slaan en te doen. Ja, ja. Dat was in die tijd... De groei die op gewoon een beetje langs de straat. Had je nog niet een jeugdhonk? Nee. Dat hebben we later wel uh, uh, geregeld met de gemeentes en alles. Ja. En dan gingen we daar ook DJ'en. En dan gingen we ook uh, discoavondjes organiseren. Of iets met graffiti. He, dat, dat muurspuiten en al dat soort zaken. Maar daarvoor was dat het niet. Ja, en ik zeg, moet zeggen, ik heb dus tot mijn dertiende jaar heb ik me her en der laten pesten. En uiteindelijk heb ik een keuze gemaakt. Nooit meer. Zal iemand mij op deze manier aanraken? Want nu kom ik op voor mezelf. En daarin moest ik een keuze maken. Ja, ja. Dus tot je dertiende heb je geïncasseerd. Ja. ja. En dan weet je ook precies als je op zo'n moment als uh, 16, 17 jaar in zo'n groep staat. Wat het allemaal teweeg brengt. Wat het allemaal met jou doet. Hè? Dus ik ben niet bang. Nee. Ik ben niet uh, dat ik angstig door een straat moet. Nee, ik ben berekenend. Ik ben voorbereidend bezig. Hm. He, net zoals in die tijd hadden we nog telefoonboeken. Ja. Als je dat nu vraagt, niemand weet dat nee. he, qua de jeugd. Nou, Telefooncellen ja, ja, met al, telefoonboeken. En dan had je een telefoonboek, die was heel dik. Dat was zeker zo'n 8, bijna 10 centimeter dik. En dan had je de gouden gids, de ja. gele gids. Ja, de ge en die was iets van 2 centimeter dik. Nou, en die had ik altijd bij me. Oh. En die had ik bij me. En dan deed ik hem in mijn broek, riem. Zo achter mijn broekriem. En dan waren mijn buikspieren, als ze een stomp in mijn maag gaven, beveiligd. Als ze in ene met iets anders kwamen, had ik hem om mijn arm heen gewikkeld. En dan kon ik hem mee afweren. Had ik een soort koker om mijn arm heen. Okay. En als ze dan wat wilden, dan geef je gewoon, pat, een lel. En dan hadden hun meer impact dan ik. Ja, dus je gaat slim. heel anders denken van, wat ja. kan ik nu en hoe kom ik heel hard weer thuis? Ja, ja, ja. ja. Je hebt een tenger postuur. Ja. Dat, ik denk dat je als kind ook het tenger was. Ja, ja, ja, in die tijd was ik uh, van broodmager... Tottenger. Ja, ja. Um, dan heb je bepaalde uiterlijke features niet altijd mee. Dus ik had een bloempotkapsel. Ik had soeftanden. He, van die hazentanden met zo'n spleten. Ja, ja, ja, ja, Echt naar het uh, volwassen gebit. Allemaal redenen om te pesten. Geen te worden. Ja, ja. En dan zien ze ineens een jongetje in een kort broekje met een uh, streepjes-polo en somdalen met oranje sokken. Ja, nee, maar die moeten we hebben. Ja, ja, ja. Die willen we. Ja, ja. Ja, dus, dus ook daarin had ik nog niet dat ik mijn eigen smaak kon doorgeven aan mijn ouders van nou ik wil gewoon een normale spijkerbroek met normale kleding mm. en uh, mijn kapsel uh, doe dit maar niet ja, ja, ja, ja, ja, dus, ja. dus uiteindelijk was je dus eigenlijk het, het, het ja, bijna het sukkeltje van de buurt ja, ja. qua uitstraling ja. maar ze wisten niet dat er een heel gedreven persoontje aan de binnenkant zat <laughs> wat een misrekening hè? ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus dat postuur dat heb ik ook uh, zeg maar ik heb al tijden meegemaakt uh, in de jaren 80 was ik flink bezig met bodybuilding. Ja. Nou, dat hebben we behaald. En toen kwam ik erachter dat al die spieren en al dat uh, ja, mooie musculaire uh, uitstralen... dat het eigenlijk tegen me ging werken. En dat gebruik ik tot op de dag van vandaag. Want ik heb best wel wat geldere gasten voor mijn neus. Die staan de hele dag in de sportschool te trainen. En die denken dus dat ze op een bepaalde manier die spieren goed kunnen inzetten. Nou, dat is voor mij het eerste wat ik meteen weet te demonteren. Van zijn nieuwe album Cosmic Odyssey. Nog even verder met Fred van den Broek over krachttraining. Ik doe zelf ook een krachttraining. Ja. Ik heb ook wel eens het idee dat het uh, me belemmert in, uh, in mijn soepelheid. Ja. Uh, dus, um, Correct. Wat, maar hoe komt dat dan? Um. Nou, ik ben niet op alles zeg maar uh, uh, kundig, maar ik kan je wel vertellen dat op het moment dat jij dus echt bezig bent om een sportlichaam te krijgen, waardoor je supplementen erbij gaat gebruiken, dat kan anabolen zijn of anders, en je hebt ineens een hele grote torso of armen van 30 centimeter, die zenuwuiteinden die gaan ook mee. Ik ben ook daarin drug. specialist in de martial art. Hoe ik op al die rottige plekjes op je lichaam kan drukken. Waardoor er onderdelen uitgeschakeld worden. Of je het niet in kan zetten. Of dat er een pijnprikkel door die spieren heen gaat. Waardoor de uiteinden van de zenuwen zeggen van... Hey, dit is zo pijnlijk. Dit willen we niet. Hmm. Dus ook die jongens die heel geld getraind zijn met zo'n hele grote borstkast. Ja, met die vingertjes van mij en met die knokkeltjes wat ik dan heb zeg maar, op mijn gewrichten. Ja, druk ik op alle plekjes wat je niet wil. En een tengerpersoon, ja, die zenuw uiteindelijk leggen op een andere plek. Hmm. Die hebben niet zo'n heel geld karkas. Want ook als je een hele grote borstspier hebt, die kan zo afscheuren. Ja omdat ze zo onder spanning ja, staan door dat ja. trainen, dat trainen, dat trainen. Collega's van mij overkomen. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat wil je dus niet. Dus op een bepaalde manier met een... Be he, er zijn dus meerdere martial arts. He, waar, waar je onder andere in kung fu, in Graf maga. Weten ze precies op die plekken een goede tik te geven. Waardoor het kan afscheuren. Oké. Okay. Nou, dan ben je gelijk klaar. Dan, dan gaat dat niet werken. Nee, want die, nou, een soort verlamming treedt er denk ik op. Ook dat, of uh, ja, je bicep die zit nu hierboven, maar die kan zo in een, hup zakken. Omdat de spier die houdt hem hierboven met die pees. Als je dat dus weet, ja, de, dat er een scheurtje in komt, dan hangt het er gewoon naast. Jezus. Dan moeten ze dat weer naar boven drukken, aanhechten en dat blijft een zwakke plek. Ja, ja, ja. Nou, dus, dus ook ja, leuk dat je bijvoorbeeld je benen hebt getraind. En je hebt van die hele massieve benen, maar wij weten precies aan welk zijkantje we een tik moeten geven, of een schop moeten geven, of een knietje erop, waardoor dat gewoon tegenwerkt. Ja, ja. Dan loop je niet meer, heb je gewoon een bevroren been. Ja, ja, ja, ja. Met elke stap die je wil ondernemen is een pijnscheut. Ja. Nou, en dat is dus het verschil van, ik blijf liever tenger, ik word ook wekelijks onderschat van, nou, hier, dat mannetje die kunnen we wel hebben. Nou, geweldig. En dan ben ik ook nog een keertje in uh, de meeste opzichten de oude rot. Ja, ja, ja, Kijk, ja, ja. Die oude tengere man. Ja, die ja. Die we best wel hebben. Ja, ja. Nou, ja. Prettige wedstrijd. Dat valt niet met je te spotten. Dat is duidelijk. <laughs> ik ben blij dat je in Heemstede bent komen wonen. Want dat is tegenwoordig je, je, je standplaats. Hè? Juist, ja. en, voor de liefde naar Heemstede gekomen. Ook dat. Ja. Dat vind ik wel mooi. Dat het, uh, dat is, wat vind je van Heemstede? Heemstede vind ik... Prachtig. Ik ben er uh, dagelijks. Hè, dus ook al... Uh, ja, je woont ik, er. Hè? Nu, nu wel. Ja. En, uh, <laughs> daarvoor kwam ik hier ook best wel veel. Omdat ik mijn uh, moeder een aantal jaren oh, ja. uh, verzorgd. verzorgd. Ja. En die zat in Bentveld. Ja, je was, ja, mantelzorg was je. Ja. ja. En uiteindelijk uh, uh, in die tijd had ik dus ook nog mijn uh, woning en mijn bedrijfspand in Wormerveer. Dus ik reed elke dag een half uur hier naartoe om mijn moeder te helpen. Daarna het Groene Bos in. En dan zo weer terug naar huis. Met een grote hond van je. Precies. Ja. En uiteindelijk ben ik hier een hele leuke dame tegengekomen. Ja, en dat heeft er gezorgd dat ik de keuze heb gemaakt om de stap te zetten om hier maar te gaan vestigen. En dat is gelukt. Ja. En het bevalt goed. Dit bevalt hartstikke goed. Ik zit precies op een leuke plek. En wat ik eigenlijk altijd voor ogen had, dat is dus ook gebeurd naast de liefde, is vanuit het bed in het bos ja. Dus opstaan, lekker naar buiten en regelrecht naar het bos lopen. Daar mijn ochtendtraining doen, mijn persoonlijke training. En daarnaast uh, mensen begeleiden, ook in het bos. Of weer op een andere manier als beveiliging aan het werk. Of mm. docent trainer. En dan naar de plaats uh, rijden waar eigenlijk de, de lessen worden gegeven. Ja, ja, ja. ja. En waar, waar, als ik vragen mag, waar bestaat dat uit, die, die oefeningen die je in het bos doet? Uh, persoonlijk loop ik met een uh, boomstam. En dan moet je denken aan een, een, een, een niet een hele, hele dikke boom uh, waar je, je arm omheen kan slaan. Mm -hmm. Maar in ieder geval een boomstam met een diameter van 30 centimeter, 2 meter, 2 meter, 20 hoog. Zo. En uh, ja, ik hou een dat, beetje. Dat weeg wel wat. Dat weegt zeker wat. En dan heb ik nog een vest aan met gewicht erin. Er zitten uh, van, van die trainingsgewichten uh, in. En dan uh, ben ik uh, aan het lopen met de hond. En ondertussen doen we allerlei oefeningen. Op, ik neem uh, zeg maar van die kettlebells mee, hè, van oh, ja. gewichten die je uh, ja. mee kan uh, slepen en doen om daarbij uh, mijn trainingen te doen. En dat is dus ook weer, of het is de voorbereiding voor een training die ik ga geven. En dan heb ik altijd uh, best wel mensen die fysiek sterk zijn of van de mannetjesputters. Maar ja, ik heb al getraind met een boomstam. En dan heb ik natuurlijk mijn kracht al op een ander niveau gebracht om met hun dat stukje te kunnen sparen. Mm -hmm. Oké. Okay. Of ook weer laten zien van ja, je wil opgeven. Nou, opgeven gaat niet. Want als je zoveel kilometer met zo'n boomstam moet lopen... uiteindelijk gaat het ook verzuren. Gaat het ook mentaal werken. Dat je denkt, hè, die, die moment heb ik vaak genoeg. Ik gooi hem in de hoek. Ik ga ja. naar huis. Ik pak de auto. Ik haal dat ding wel weer op. Dus ook dat stukje mentaliteit. Ja. Doorzetting, uithoudingsvermogen. Uh, dat is voor mij tweeledig. Want die fysieke training heb ik heel hard nodig. Omdat ik ook, ja, vroeger hadden we niet de indicatie ADHD. Was je gewoon... Een Beetje meer druk dan ja, de rest. Ja, ja. Uh, nou, daar heb ik dus ook een lichte vorm van. Hmm. Alleen voor mij is dus die fysieke uitdaging die ik meteen al moet hebben uh, bij het wakker worden, die is gewoon altijd al geweest. Ja, ja. Hè, vroeger werd je een beetje onrustig, moest je naar school, kon je niet jezelf uit. Uh, ja. Dus ja, tegenwoordig hebben ze dus hele andere methodes. Ga maar lekker hard lopen, doe maar wat. En voor mij is dit. Een hele goede, en daarbij is het ook weer zo, ik doe het ook weer met een achterliggende gedachte. Stel er overkomt wat met iemand op straat en je moet nu naar de EHBO Eerste Hulp met de persoon op je nek. Over je schouder heen, net als de brandweer. Jij ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan ben je na 50 meter tijd te puffen en te hijgen en dan lukt het je niet meer. Mm. Dus ook dat stukje mentaliteit dat je levensreddend moet kunnen handelen, dat zit er bij mij zo in, vandaar dat ik dus al dat soort dingen meenemen in mijn persoonlijke training. Ja, maar uh, Fritje, je weet, we hebben allemaal lozers, uh, ja. ook in Heemstede. Ja. <laughs> maar, ja. maar, maar waarom dan toch, zeg maar, dat je iemand uh, als het ware op, op je nek neemt? Ik uh, zit ook in een stuk vakbeveiliging. Hè? Dus of het nou een, een, een, een, een persoonsbeveiliging is of een evenementbeveiliging... dan heb je ook dat je af en toe wel een stukje... ...van zoveel honderden meters of meer... ...een persoon moet kunnen veiligstellen. Ja, ja, ja, of het een slachtoffer is van het publiek... ...of een collega ja. die... ...om wat voor reden dan ook onwel is geworden... ...of neergeslagen of wat dan ook... ...die moet je meteen kunnen helpen. In een veilige zone brengen. Meteen zorgen dus ja. dat je daar een veilig stukje kan... ...waardoor je of de eerste hulp kan behandelen... ...of dat je daar weer kan zorgen... dus ...dat de aanrijroute vrij is... ...voor hetzij de ambulance. of Ja, precies. De Veiligheid? Ja, ja, zowel uh, uh, het stukje wat ik doe voor de burgermaatschappij, want die putten daar ook weer kracht en energie of kennis uit. Of ik doe het vaktechnisch voor de beroepsmatige professionals. Ja. Even naar de files, het is Stichting Vila Veiligheid. Om voor ja. alle duidelijkheid: ja. uh, waarom uh, heet het Vila Veiligheid? Dat is dus destijds geboren. Toen had ik eigenlijk altijd een wens, want ik stond ook als beveiliger bij opvanglocaties... Uh, waar uh, mensen gewoon economisch uh, dak- en thuisloos werden. Of door andere omstandigheden. Dan heb ik het niet over de vluchtelingenopvang, maar gewoon de, de Nederlandse burgers. En ongeacht welke achtergrond of afkomst. Je kan in een door omstandigheden dak- en thuisloos worden. Of naar een tijdelijke opvang moeten gaan. Uh, daar stond ik als beveiliging en daar heb ik gezien hoe dat rijlt en zeilt. En daar kon ik niet alle hulp bieden die ik in mij had. En uiteindelijk ben ik na zo'n zeven, acht jaar dagelijks met deze doelgroep in contact te staan. Ben ik toen in 2013 mijn stichting wezen op uh, gaan richten om juist ook een stukje uh, hulp te kunnen bieden. Of het nou mentaal, verbaal of fysiek is. En wat ik heel graag zou willen is dat ik dus ooit een eigen opvanglocatie zou kunnen opzetten. En het doen hoe ik het eigenlijk zou wensen voor deze mensen. Ja, ja. He, want we zitten natuurlijk ook in een stukje bureaucratie. Zo. Dan hebben we nog een heleboel wat via de gemeente... met geldstroom te maken heeft. Het gunnen en kunnen. Het verschuiven van mensen die daar werkzaam zijn. Die een hart bijdragen of die teruggefloten ge worden. Mm -hmm. Dat ze niet kunnen helpen op de manier... Zo hoe het eigenlijk hoort te gaan. Maar dat dat weer via bepaalde procedures... en richtlijnen gaat. Ja. Wat ook weer kan zorgen... waardoor mensen die net in de peneri zitten... Helemaal kansloos zijn en nooit meer eruit kunnen komen. Ja. Nou, en dat stukje dat wilde ik eigenlijk binnen mijn eigen organisatie, vandaar ook Villa. Uh, je kan alles onder één dak. Ja. En dat betekent ook, daar zou ik met de juiste mensen om me heen, de zorgverleners, de hulpverleners, mentale coachen, hè, want dat zit er vaak niet aan vast... Dat je ook nog geholpen kan worden uh, uh, via andere zaken. En we hebben wel gezien dat er onderdelen zijn binnen de gemeente. die dit wel hebben. Dat ze zeggen: van we kunnen een jobcoach. We kunnen uh, uh, huis zoeken. Uh, er is iets met je gebit. We kunnen zorgen voor de artsen. Hè, voor je gebit. No. Ik heb gezien dat er ook een heleboel andere hulp nodig zou zijn. En dat wilde ik eigenlijk al die tijd gaan installeren. dat ik zeg: van joh. We doen het niet hoe het gaat via het Heils of de Panassia Groep of zo'n andere organisatie. Die moeten allemaal bewegen via het protocol. Ja. Ik wil dat protocol eens een keertje op een andere manier doen waardoor dat anders laagdrempelig wordt. Oké. Okay. En heb je het wel eens uit kunnen proberen? Niet in de vorm dat ik dus een eigen locatie uh, zou hebben. Om dat op die manier in te richten. maar Want dan loop je tegen alle bureaucratische rompslomp... waar je aan moet voldoen. Waardoor je dus niet juist uh, die insteek ja, kan ja. organiseren. Dat want dan ben je, je zelf te laken en pakken ja. wat er al bestaat. Ja, ja. ja, ja. En dan dat, dat gaat ten kosten natuurlijk van je eigen uh, inbreng... En, en je ideeën. Ja, dan ben je eigenlijk een, een, een, een gekopieerd orgaan. Ja. Uh, en dat is dus ook in de tijd van de corona. Uh, natuurlijk hebben we heel goede vluchtelingenhulp. Maar in de tijd van corona zijn er zoveel gezinnen en, en, en bedrijven, familiebedrijven, eigenlijk uh, omgevallen. Waardoor ik zei van ja, maar dan in ene dan... Uh, je kinderen die minderjarig zijn, die moeten naar een andere plek. Uh, vaders en moeders die worden ook uit elkaar gehaald. Het dier wat je hebt, of dieren... Nou, die kan je zo wegbrengen naar het asiel. Ja. Je hele inboedel... die kan je zo brengen naar de gemeente. Ja. En ik wilde dus een opvanglocatie... voor hele gezinnen... met hun inboedel... met alles wat ze hebben. Dus alle huisdieren. Om dan te zeggen van... oké, okay, we gaan nu naar een heel oud pand. Dat wordt omgekat dat daar gewoon bewoning in kan zijn. En dat alles aan de veiligheid... Goed is, maar dat je wel kan zeggen met een verhuisbedrijf: van joh, jij komt vandaag op straat, we gaan je hele inboedel halen. Mens en dier worden overgebracht naar deze tijdelijke locatie mm. om vanuit daaruit te kijken, wat kunnen we dan nog? Maar anders was je alles kwijt. Ja. En dan dacht je aan kantoorpanden. Ja, voormalig kantoorpanden, schoolgebouwen, ja. oude postkantoren, bioscopen, noem het maar op. Uh, bijvoorbeeld de koepel in Haarlem had een hele mooie geweest. Uh, de koepel in Haarlem? De, de koepel in Haarlem zou een ja, hele mooie zijn geweest. Ik, ik, ik heb dat van binnen gekend, ja. maar dat zijn allemaal hele uh, kleine celletjes. Uh. Ja, maar als we alleen de buiten, buitenmuren denken en het binnenwerk gewoon helemaal opnieuw doen... Oh dan is het een heel ander gehalte. Dan bouw je daar gewoon echt goede voorzieningen en faciliteiten... die voor dat doel echt ingericht kunnen worden. En dat heb ik ook met Sint-Jacob in de Hout. Dat is nu ook antikraak. Dat had je ook fantastisch kunnen omkatten. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dat waren natuurlijk bejaarden. Daarom? Kamers. Ja. Dat was natuurlijk het oude Vandaag-huis vroeger. Correct. Met, met drie, drie flats. Ja, en dat verleent zich prima. Ja. Om dat op een hele nette manier zeg maar om te katten. Of om te bouwen naar het gewenste model. Dat je zegt van joh hier kan nog een vader en een moeder met een kind wonen. Of, en, en dat hebben we nu ook gezien met corona. Is er ook gewoon kinderen uit huis geplaatst. Door al die omstandigheden. Hmm. En ja, dan kom je in een heel ander stukje uh, zorgverlening terecht. Maar ook weer in heel veel problematiek. ja ja, ja. ja en, en dat had ik dus eigenlijk op die manier willen voorkomen. Door te zeggen van oké. Okay, uh, uh, vluchtelingenhulp. Prima. Die komen al op locaties. Dat is al netjes ingericht. Dat hebben we ook met de uitgeproduceerde asielzoekers in Amsterdam. Die zitten in hele mooie panden. En daar kunnen ze gewoon zelf koken. Zelfvoorziening. Ze hebben ook een baan. Uh, die leven daar goed. Maar dat is niet voor elke Nederlander ook zo ingericht. Nee. Heet, dus die gezinnen blijven ook bij elkaar. Die, die zijn best wel uh, ruim in de familieleden. Want die hebben ook ja, ja. gewoon iets van vijf, zes, zeven kinderen. Oh, okay. hm. En dat moet ook allemaal uh, verzorgd worden ja. en gefinancierd. En dat wordt ja. heel goed gedaan door uh, bepaalde organisaties binnen Nederland. Maar voor de normale burger, ja, niet alles. Nee. Het kan iedereen overkomen, hè? zeggen ja. ze. Hè? Ja, ja, ja, ja. Is dat ook jouw ervaring? Ja. Heb je dat ook zo gezien? Ja, en er zelf ervaren. Oh? Ja. Oh, je bent ervaringsdeskundige zelf. Ik ben eigenlijk, en dat zo staat het ook op de website vermeld, dat ik door middel van wat ik doe, is eigenlijk doordat ik zoveel heb meemogen maken binnen het leven en ervaringdeskundig ben geworden door omstandigheden. En dat is dus ook waarvoor ik ja, zeg maar, een soort Robin Hood speel. Aan de ene kant verdien ik mijn geld en aan de andere kant ga ik het ook weer kosteloos voor andere mensen inrichten om ze bij te staan. Tot zover het eerste uur met Fred van den Broek van Stichting Villa Veiligheid. Straks meer.